moordlustig weerzien. Een hoorspel geschreven door Klaus Peter Wolf in de vertaling van Marijke Maus. Regie, Heer Rommeler. Onzin enge. Jouw fantasie speelt hier weer partij. Heb ik ooit één lesuur overgeslagen? Nee, meneer Boman. Nee, nee, nooit één enkel uur. Niet door ziekte. En vooral niet door een kater. En dat kan jij niet zeggen, <lacht> Martin Rood. Oh, ah. Vandaag was ik precies op tijd ja. Juist, er is niks op aan te merken. Oh, daar is het al, jongens. Uh, schrijf u maar op voor mij. En zorg u dan meteen achteraan niet maar voor een nieuwe... Nee, er komt niks van in. Eerst is jullie oude leraar aan de beurt. Dus opvereniging heb ik jullie twintig jaar niet gezien. Oh, maar ik ben nog helemaal de oude, hoor. Ja, zegt dat ja. wel. Ik heb ook iets meegebracht voor jullie. Ah, jullie oude Duitse schriften. Nee, nee. nee. Hallo. Hallo. Ja, Leuks. Nou, oké, voorlezen. Oh. Ja, voorlezen. Ja, Bommel, ja. uh, ik heb uh, hopelijk namens iedereen een cadeautje voor u meegebracht. Oh, oh, oh. Alsjeblieft. Hoe is dat? Het is zelfgemaakte van oh. Dag, bedankt. Als je het zelf maakt, dan uh, is dat het leuker dan meneer... Nou, daar hoef jij toch niet om te blozen. Ja. Zo, zo, nou, nou, nou, nou. Nou, nou en om dus nou te laten zien dat ik niet onkoopbaar ben... beginnen we met uw werk, mevrouw Karin Wil. Ja. Meneer Wilman, het is Meisterman, alsjeblieft. Ik heet nu me Meisterman. Zo, heb je toch die vlerk genomen. Als ik het niet gedacht had. Nou, ik hoop dat jij het huishoudgeld geld beheert... want Meisterman heeft nooit kunnen rekenen. Proost. Nou, ik heb hier de gedenkwaardige poging van mevrouw Karen Wil, pardon, mevrouw Karen Meisterman, om de basisprincipes van de detectieve roman aan te wijzen in de verhalen van Heinrich von Kleist. Jawel, ik citeer. Wat is er met jullie gebeurd? Hij is toch nog net zo'n smerige schoft als vroeger? Zijn jullie dat vergeten? We zouden hem koud maken vermoorden. En nu? Jullie titelen hem onder de kin. Jullie, jullie likken zijn hielen, net als vroeger. Karin geeft hem zelfs een cadeau. En zij was vroeger nog wel zo vastbesloten. Ze Zij heeft zelfs een dure eet gezworen, net als wij allemaal. Wij zullen jou doodmaken, bolman. Jij zult boeten voor je daden. Als jij denkt dat alles vergeten en vergeven is, op de Kop af twintig jaar na ons eindexamen komen wij terug. En dan zal jij rekening en verantwoording moeten afleggen voor al je rotstreken, vonnis zal zijn de doodstraf. Ik kan niet geloven dat jullie dat vergeten zijn. Ja, nee, nee, maar nee. dan zegt hij: ik kan alles. Waarom? Me of, of is Karel misschien haar gelofte al nagekomen? met haar zelfgemaakte frambozenwijn. Ja, oh, zij was altijd al heel doortastend. Terwijl wij allemaal afhaken... een en en geworden zijn... heeft zij haar geloftige stand gedaan. Nou, petje je af, Karin. Ik heb je onderschat. Hoewel, nee... Nee, vergiftigde wijn is mij te fantasieloos. Nee, hij moet precies weten door wie... en waarom hij wordt vermoord. Zo hadden wij dat besloten. Eerst... Eerst vertellen we het hem. Ja, ik wil zijn angst zien. Ik wil één keer in mijn leven meemaken dat hij bang is. Wat zal dat een verlossing zijn? Mijn god, hoe vaak heb ik daar niet van gedroomd in al die jaren. Eén keer heb ik op het punt gestaan nee, dat domweg heen te rijden en het te doen. Jij, wat is er? Huh? Dit is de maf, hè? Wat? Oh, dat is eh. lange. Altijd nog dezelfde. Hm. Ik zie hem nog zitten op de achterste bank. Een man van weinig woorden noemen we dat wel tegenwoordig. Nou, wij bedoelen daar nog altijd mee. Niks te melden. Willem de Zwijger. Ja, zijn pen. He, zijn pen gebruikt hij op het geniale af. Maar hij doet zijn mond niet open. <tiedat> maar, eh... Uh, waarom, uh, Waarom hebt u mij in de tijd mijn examen mondeling laten doen? Terwijl u toch wist dat ik, uh, dat, ik... dat je af zou gaan, Lange? hè? Uh, hmm? Zeg maar rustig zoals het is. Ja. Daar hoeven we het nu toch niet meer over te hebben. Hè? Ik bedoel, dat is uh, tenslotte twintig jaar geleden. Hè? Nou, en? Laat hem maar gerust. Huh? Laat hem maar. Ja. Uh. Ach, shit. Nee, zeg het dan nou ook. Hè? Of heb je dat nog steeds niet geleerd? Ik... Ik... <coughs> Ik zal jou vertellen wat er met jou aan de hand was. En wat er waarschijnlijk nog steeds het probleem is. Ik kan niet vrij uitspreken. Oh ja, je weet alles hoor. Je bent de wandelende encyclopedie. Bepaald bewonderenswaardig. Maar zodra je in vol gezelschap wat moet zeggen. treedt in jouw hoofd een verbijsterende leegte in. Duisternis. Maar waarom hebt u hem dan mondeling laten doen? Had het de schriftelijk toch al lang bewezen dat. Jullie het... hebben bij mij examen gedaan. Maar op welk punt is iemand gekomen die een rood hoofd krijgt als hij iets moet zeggen tegen andere mensen? Nog nergens. Wat heeft iemand eraan als je in theorie alles weet... maar zich niet uit kan drukken? Het was onrechtvaardig. <tie> u, u, u hebt mijn gemiddelde verpest. Maar nog veel erger... u hebt mij mijn gevoel van eigenwaarde afgepakt. Ik, ik ben mijn hele leven lang achtervolgd door uw... meedogenloosheid. Nou, nou, nou, ik heb veel te danken aan u, meneer Bolman... Bij u heb ik tenminste wat geleerd. Oh ja. ja. uh, Nog één keer. Hetzelfde recept. Ja. Ja. Ja. Meneer Flaken bijvoorbeeld, die was nog altijd vriendelijk en aardig. Iedereen mocht hem. Van onvoldoende zat hij nog nooit gehoord. En eerlijk is eerlijk. Wie van ons kent nog één scheikundeformule uit zijn hoofd? Nee. Of, of is iemand van jullie misschien chemicus geworden? Ja. Nee. nee, ik heb veel gehad aan de harde lessen van meneer Bolman. Ik sta nu aan het hoofd van een bedrijf met 200 medewerkers. Ja, dan kan ik er ook niet altijd de aardige jongen uithangen. Kom nou. Klinkt hard, maar bij ons wordt iemand op zijn prestaties beoordeeld. Ja, wel, precies zoals vroeger bij u, meneer Bolman. Nou, ik ben dus commissaris van politie geworden en... Je uh... wou toch niet beweren dat je verhoormethodes van mij hebt geleerd, Jegen? Ja. Nou, over uw methodes om iedere poging tot spieken aan de kaart te stellen... ...kunt u gemakkelijk een leerboek schrijven voor de recens. Vrouwe, ja. Poging tot fraude moet je dat noemen. Spieken, ja. dat klinkt zo onschuldig. Terwijl het in wezen om bedrog gaat. Oh, hoe bent u daar in dat tijd eigenlijk achtergekomen? Wat? Ik heb daar nooit wat van gesnapt. Ja. Hoe wist u dat wij het opstelonderwerp van tevoren kenden? Even van jullie heeft de boe verraden. Wat? Ach, dat, dat, dat geloof dat, ik niet. Toch? Dat zeg je alleen maar om ons tegen elkaar uit te spelen. Ja, daar kun jij wat van. Schoft. Nou, Bernd is commissaris geworden. Die doet vast niet meer mee. Misschien is hij het zelfs al vergeten. Maar hij maakt zo'n gespannen indruk. Alsof hij op de loeren ligt. Wil hij dan toch nog? Of is hij misschien beroepshalve hier... om al voor de daad de moordenaar te kunnen opsporen? Nee, Bolman, Bernd zal jou niet redden. Daarvoor heeft hij je veel te diep gehaat. Bernd had altijd al een miserabel karakter. Hij zou de moord eerst laten gebeuren... en dan de moordenaar arresteren. Dan heeft hij zijn wraak en was zijn handen in onschuld. Nou, daar krijgt hij dan waarschijnlijk zelfs een onderscheiding voor. Maar het was altijd al duidelijk dat jij carrière zou maken, Bernd. Maar ik had gedacht dat je geldschieter zou worden. Boekeraar. Of gewoon oplichter. Nou, werk je voor de tegenpartij. Maar vroeger zei je altijd klote smeres. Misschien heeft Bolman toch niet gelogen. Misschien was jij wel de verrader. Ik heb me in ieder geval altijd afgevraagd... hoe jij aan die acht voor literatuurgeschiedenis bent gekomen. Voor zo'n koehandel zie ik jou wel aan. Bolman en jij, Bernd Jeger. Jullie zijn allebei uit het hetzelfde hout gesneden. Oh, ja. Het is een half twaalf. Nou, dan wordt het mijn tijd. Oh, nou, Bolman, ik heb nog net een rondje besteld. Denk maar niet gezien. dat jij er niet tussenuit kunt knijpen, Bolman. Vandaag is de dag van de wraak. De dag van jouw dood. Oh, ik zie jullie nog voor de schoolpoort staan. Martin Rood, Bernd Jeger, Peter Enge, Karen Wil en Jens Lange, de grote zwijger. Ja, ja. Nou, dat komt tegenwoordig zelden meer voor. Wow. Scholieren houden zich nou alleen nog maar bezig met hun eigen zaakjes... ...clubjes of zelfs groepen zijn helemaal uit de mode geraakt. Ja, dat maak ik ook mee. Ik geef les op een gymnasium... ...en scholieren zijn in een schrikbarend isolement geplaatst. Is wij zijn ook niet voor de lol bij elkaar gebleven. Ons verbond was uit nood geboren. De bond van Bolman slachtoffers. Wij zijn samen blijven zitten. En jij hebt geen gelegenheid voorbij laten gaan... ...om ons duidelijk te maken dat wij buitenbeentjes waren in de nieuwe klas. Mislukkelingen. En je had de pest aan mislukkelingen. Met jouw weerzinwekkende officiersmentaliteit vond je diep in je hart dat een mislukkeling zich voor zo'n kop hoorde te schieten liever dan de schande van het zitten blijven te verdragen. Ik kan die kille minachting nog steeds aan je merken. Maar wij hebben onszelf niet van kant gemaakt. Integendeel. Wij besloten jou van kant te maken. eigenlijk te danken. Ik heb jullie bij elkaar gehouden. Wat brengt ja. meer eenheid dan druk van buitenaf? Natuurlijk had ik jullie in dat tijd allemaal over kunnen laten gaan. Geven jullie was echt slecht. Maar ik, ik, ik wou jullie niet kwijt. Wat zegt u? Ik wou jullie niet kwijt als leerlingen. Ik wil jullie in de klas houden. Dus, jullie oude klas werd overgenomen door meneer Piezen. En ik durf te wedden dat er van hen niets terecht gekomen is. Jullie waren de beste van dat jaar. Intelligent. Onvermoeibaar. Met heldere blauwe ogen. Blond. Kinderen van het noorden. Wilt u daarmee zeggen dat wij ten onrechte zijn blijven zitten? Wel beschouwd was het mijn huldeblijk aan de beste. Jullie waren het ideale mensenmateriaal. Hm. Bij piezen zouden jullie zwak zijn geworden. Ik wilde jullie afharden. Tot persoonlijkheden met leiderskwaliteit. En dat bereik je niet met sentimenteel gedoe. Niets heb ik bij jullie door de vingers gezien. Helemaal niets. Hey, de baas, de hey, in de en de wat de is er van jullie geworden? Hier, een manager. Hoeveel mensen heb je onder je rood? Ruim 200. Alsjeblieft. Hier, ja, ja. Bernd Jeker, ja, ja. commissaris van politie. Ik wed dat jij je tot hoofdcommissaris brengt. Trouwens, ja, dat zou kunnen. Ja, en Karen Wil. Nee, man. voor mij blijf jij Karen Wil, laat eens raden. Jij bent, uh, nou, chef de kliniek geworden, klopt dat? Plaatsvervangend. Van Evangelisch ziekenhuis. Bijna chef de kliniek, wat zeg ik. En je verdient meer dan je man. Of niet, soms? Oh, nee. Ja, Meisterman was een geboren verliezer. Je hebt een verliezers in het leven en hij was een verliezer. Eigenlijk had ik gehoopt dat als ik dat paardje uit elkaar zou halen... de liefde ook wel zou bekoelen. En stiekem hoopte ik dat je dan wel een oogje aan Martin zou wagen. Dat had ik nog niet zo'n slecht idee gevonden. Wilt u zeggen dat u Meisterman over hebt laten gaan... om? Om hem in Karin Dit doet dus de deur. Jullie hebben mij gehaat in dat tijd, ik weet het wel. Ik was strenger voor jullie dan voor alle anderen. Maar nu zijn jullie me dankbaar, of niet, soms? Nou, nee. Ik ben aan een borrel toe. Goed idee. Een rondje voor mij. Allemaal? Hallo. zes jongen. Voor mij niet meer of niet? Nee, voor mij ook niet. Onzin. Brengt u zes jongen... Oh, die zaak moet worden afgedronken, niet wij? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. ja we Meneer Bolman. Ha, ja, ja. Nu u zo eerlijk tegen ons geweest bent, kunnen wij misschien ook. Ga je hem alles vertellen? Ja, waarom niet? Ja, ik heb daar niets op tegen. Ik ook niet. Nou, wat nou? Zeg maar toch wat je op je hart hebt. Ik zou jullie juist niet opeten. Nu is het zover, Bolman. De oude woede is alweer. Je hebt met ons gespeeld alsof we schaakstukken waren in plaats van mensen. Jij hebt voor God gespeeld. Schoft. Ik weet waarom je me niet gevraagd hebt wat ik geworden ben. Jij bent bang voor het antwoord. Bij mij is jouw onmenselijke opvoeding spaakgelopen. Ik ben een mislukkeling geworden, jawel. Maatschappelijk evenzeer als op het menselijke vlak. Ik ben nergens ingeslaagd. Ik heb zelfs geen vrienden. En mijn vrouw heeft me in het gunstigste geval uit de medelijden genomen. Ik ben huisman geworden. Kan jij je wel iets ergers voorstellen, Bolman? Een man... Die de huishouding doet Terwijl zijn vrouw het geld verdient in de supermarkt Ik ben het uit protest geworden Ja, nu dringt het op me door Uit protest tegen jou, bonman, Omdat ik wist hoe vreselijk jij dat zou vinden Ik heb nog wel jarenlang gedacht Dat ik alleen te mensenschuw was Voor een gewone baan Jens, is jij eigenlijk wel? Oh, uh, ja. Goed zo, langer is er ook Nou, dan zeg ik eerst nog een keer proost, jongens ja. proost. Proost. proost Zo, mm. nou, daar knapt de mens van op En dan nu het uur van de waarheid Nou, wat hadden jullie uitgebroed? Ja, ja. Um, hoe zal ik het zeggen? Wij hebben dus... Wij hadden besloten u te vermoorden wat? Ja. ja, en we meenden het ook waren jullie zo kwaad op mij? Wat leuk. Wij waren heel vastbesloten. En hoe wilden jullie dat dan doen? Ik bedoel, hadden jullie een echt plan? Ja, verschillende. Nou, vertel op. En waarom liepen die plannen stuk? Wij hebben onbeurten uw huis in de gaten gehouden. Zijn uw gewoontes nagegaan? Eerst wilden we uw grasmaaier onder stroom zetten. Ja, dat was makkelijk geweest. U ging heel onzorgvuldig met dat ding om. Het is een wonder dat u nog leeft. Hm. U kunt beter geen elektrische maaimachine gebruiken. Vooral niet als het gras nog nat is. Waarom hebben jullie dat niet gedaan? Ik bedoel, de grasmaaier onder stroom gezet had jij toch wel voor elkaar gekregen, rood. <laughs> Natuurlijk. En van gewetensbezwaar had jij toch ook geen last, hè? Daar was geen sprake van. We waren bang dat misschien uw vrouw op een dag dat ding was. Maar dat zorg. niet alleen. Wij vonden toen dat die manier van doodgaan... niet erg genoeg was. Ja, hoe gek dat ook klinkt. Daarna waren wij van plan u op vrijdagnacht te pakken. U ging iedere vrijdag kaarten. En om 1 uur half 2 kwam u dan naar huis. Hm. Dat doe ik nog altijd. Ja. Dan was u al. Ja, neem me niet kwalijk dat ik heb me zo plat uitdruk. U was dan stom Lazarus. En nam dan altijd het doorsteek door het paard. Daar wilden wij u op wachten. En met z'n allen neerslaan. Nog een rondje. Hm? Maar dan hadden jullie toch een stevige kans om gepakt te worden. Hoezo? Snachts? In het park? Waar zit je verstand? Het park werd niet voor niks het blote billenbos genoemd. Het wemelde s'nachts in de bosjes van allerlei stelletjes met wilde spinnen af. En zoiets gaat niet zonder lawaai. Ik zou geschreeuwd hebben, ik zou me hebben verzet. Maar we zouden geen probleem gehad hebben met het kwijtraken van het lijk. We hadden u eenvoudig weg in de karpervijver gegooid. Uit de hartstocht waarmee jij het plan verdedigt enger... ...maak ik op dat het van jou afkomstig is. Precies. Maar het was geen goed plan. En in de karpervijver laat je geen lijk verdwijnen. Klopt. U zou na een paar uur zijn komen bovendrijven. En waarom hebben u het niet gedaan? Hm. Omdat het te laat was. Te laat? We waren nog minderjarig. We woonden allemaal nog thuis zou heel opvallend geweest zijn als we allemaal pas morgens vroeg thuisgekomen waren. Je waren bang voor je ouders en voor de politie. Ik zeker, ja. En ik ook, denk ik. Ja, ja. Dan was die toestand met dat stortbeton wel slimmer. Stortbeton? U scharrelde toen bijna iedere dag na school rond in die hobbykelder. Wij hoorden altijd de boormachine. U weet wel welk stuk van de kelder ik bedoel. Dat kleine hok met dat bovenraam naar de straat. Daar wilden wij parkeren met een vrachtwagen vol stortbeton... en die ruimte door het raam volgooien. Ik had er precies uitgerekend hoe snel de kelder vol geweest zou zijn... en hoeveel beton we nodig hadden. Toch was dat plan nonsens. Waarom? Het was perfect. Omdat ik het hok uitgegaan zou zijn... op het moment dat de eerste lading beton zou binnen... Fout, meneer Boman. U was er niet meer uitgekomen. Zo... En waarom niet? We hadden de hoek van inval precies uitgerekend. Dan zou een golf beton tegen de deur smakken... en daarmee iedere poging om weg te komen verhinderen. Interessant. Mm -hmm. ja. Bovendien had dat plan nog meer voordelen. Op die manier was u er niet zo snel geweest. U had nog kunnen proberen uzelf te redden. Zou in het uiterste hoekje weggekropen zijn... En dan hadden wij door het raam staan toekijken. Ja, dat was belangrijk voor ons. U moest weten door wie u werd vermoord. Maar uit raam. Ik had toch door het raam kunnen wegkomen? Uitgesloten. Uitgesloten? Waarom? In de eerste plaats omdat de betonstortkoker bijna het hele raam in beslag nam... En in de tweede plaats, omdat wij daar stonden. Hij heeft gelijk. U had niet kunnen ontsnappen. We wilden het op woensdagmiddag na vieren doen. Als uw vrouw naar de kapper... Lag. Nee, nee, nee, nee. Hmm? Fysiotherapeut. Ze ging altijd naar de fysiotherapeut. Oh ja, dat klopt. Fysiotherapeut. Hmm. Maar ik leef nog steeds. Hoe heb ik mijn noodlot kunnen ontkomen... Alles ging volgens plan. Ik had een vakantiebaantje gekregen bij een bouwbedrijf. En daar leerde ik hoe je om moest gaan met zo'n vrachtwagen met een betonmolen. En ik wist ook wel een manier om aan zo'n auto te komen, maar... Er waren omstandigheden... Zo, en welke omstandigheden hebben mij het leven gered? Ik vloog eruit. Ze hebben me op staande voet ontslagen omdat ik s morgens twee keer te laat kwam. En omdat ik ook nog een grote mond had, kreeg ik zelfs huisarrest van mijn ouders. <laughs> Rood. <laughs> ja. Nou. Dit is zonder meer de interessantste reunie die ik ooit heb meegemaakt. Maar ik moet nou toch werkelijk gaan. Want ik wil per slotvereniging morgen niet te laat komen. Geen sprake van. U blijft hier. U krijgt het hele verhaal te horen. Over, nog een rondje. Dat is wel de laatste. We gaan sluiten. <lacht> Gelukkig hebben we dan nog de frambozenwijn. Nee, dat, dat is toch een cadeau voor meneer Bolman. Dus toch, de wijn is vergiftigd. Maar ik had gedacht dat jij slimmer was, Karin. Iedereen weet toch meteen dat jij hem dan vergiftigd hebt. Hoewel, je bent natuurlijk arts. Heb jij misschien iets door de wijn gedaan... dat later niet meer aan te tonen is? Hulde, petje af, mevrouw de dochter. Maar het zal niet zover komen dat hij die wijn drinkt. Want niemand van ons is vergeten wat we ons hadden voorgenomen. Ah, daar sta je van te kijken, hè? Bolman loopt het angstzweetje al over de rug. Deze keer ga je er echt aan. Wacht maar tot jij het hele verhaal hebt gehoord. Ik moet echt gaan. Dat begrijpen jullie natuurlijk wel. Nee, hmm. dat begrijpen wij niet. Dat... Uh... Lijkt wel vrijheidsberoving. Hoe heette dat ook alweer? Als wij na moesten blijven? Of... Dat is nog niet met elkaar te vergelijken. Nee, dat is zo. Wij werden er niet bij getrakteerd. Hm. En wat vindt meneer de commissaris hiervan? Ik heb geen dienst vanavond. Ik ben hier niet als commissaris van politie. Die kwestie hm. met Jens moeten we hem nog vertellen. What? En dan is het wel genoeg geweest. Ja. Wil je dat zelf vertellen, Jens? Uh... Hm, goed, dan vertel ik het. Jens was toen het jeugdkampioen boogschieten geworden. Nou, je kunt van hem zeggen wat je wilt, maar hij was meesterlijk. Iedere pijl was raak. Met dodelijke precisie. Het was zomer en u zat s'avonds nogal eens graag laat te lezen op het terras. En Jens beweerde dat hij vanaf de muur van het terrein aan de overkant... u exact een pijlde de strot kon jagen. Maar daar zaten ook haken en ogen aan. Ja. Zoals? Ze zouden Jens gepakt hebben. Er waren maar een paar zulke goede boogschutters. En van alle boogschutters in de stad had er maar één een duidelijk motief. Een leerling van het slachtoffer die juist was blijven zitten. Op die overweging liep trouwens ieder plantstuk. Ze zouden dan altijd meteen aan ons gedacht hebben. Als er een leraar wordt vermoord, dan zullen ze zeker eerst... ...zijn oudste leerlingen onder de loep nemen. Ja, dan waren wij er al bij geweest... Het verband tussen u en ons lag te veel voor de hand. En daarom hebben wij toen besloten. Martin, hmm? zo vind ik het wel genoeg. Nee, dat doet er nu niet meer toe. Wij besloten dus om het hele plan uit te stellen. Tot er tussen u en ons geen op het eerste oog waarneembaar verband meer zou bestaan. Wij stelden het plan precies twin. Sintig jaar uit. Ja, dat is toch uh... zo. Nou, <hums> hebben jullie me toch de stuip op het lijf gejaagd? Laat me er door, meneer Rood. Waarom? God, nog een toe, ik moet naar het toilet. Midden onder de les? Dat kan wel tot de pauze wachten. Misschien wil hij er eentje opsteken. Laat hem maar door, Martin. Nou, doe toch wat hij zegt. Ik ga mee. Heb ik het aan jou te danken, Lange, dat ik hier überhaupt heen mocht? Praat maar rustig, Opeens. mijn man. Klets maar zoveel als je wilt. Je zit in de val. Je hebt het al lang begrepen. Vandaag is de dag van de vergelding. Dit is geen reunie, maar een tribunaal. Zeg toch wat, Lange. Hoef je misschien helemaal niet. Hm? Je staat er maar naar me te staren, dat treft mij heel onaangenaam. Als u klaar bent, kunnen wij weer naar de andere gaan. Ja, mensen. Om eerlijk te zijn, ben ik hier met gemengde gevoelens naartoe gekomen. Je weet maar nooit of er misschien niet iemand nog werkelijk aan dat idee vasthoudt, op slotverrekening hebben we in de tijd allemaal een eet afgelegd. Een deel daarvan zijn we al nagekomen. He? We wilden hem toch eerst alles vertellen? Zo hadden we dat besloten. Eerst zouden we hem alles vertellen... Jo, we drinken nog een eentje samen ja. en dan rijden we allemaal zoet ja. naar huis. U bent bang dat we het toch nog zullen doen, hè? Onzin. Ik ben gekomen om dat in geval van nood te verhinderen. Heb je daarom je dienstpistool meegenomen? Ja, hoe heet jij Hops. dat? zak. Hm? Wat zei je, Jens? Oh... Niks. Nou, voordat de zaak voor de hand loopt, zal ik betalen. Ja, dus voor mij wordt het ook tijd, zeg. Uh, wie kan mij meenemen naar het station? Ja, ik. <lacht> Kun je nog wel rijden? Oh, jawel, meneer de commissaris. Bovendien, ben je toch niet in functie? Of wou je vandaag nog graag iemand arresteren? Hè? <lacht> Waarom doen jullie opeens zo sarcastisch? Oh. Nou, ik ga er ook vandoor. Uh. Ja, als we opeens allemaal weggaan. Uh, ja. meneer, meneer, meneer Bolman, tot ziens. Tot ziens, Het beste. Jens, ja. ja. uh, ja. tot ziens, Zien, hè. Heb je Ja, klik. Zo, oh, dan zijn wij tweeën de laatste. Je hebt weer eens een hele avond niks gezegd. Nog altijd te ouwe, hè? Huh? Moet je nog terug vanavond? Uh, ik, eh... Um... Hmm? Ja, eigenlijk, uh, eigenlijk wil ik, ik nog een bol drinken. Zo, weet je wat, dan drinken we er bij mij nog een. Oh, mijn vrouw is er toch niet, dus we hebben een bomvrij hok. En je kan bij mij slapen, ik heb een logeerkamer. Heeft er geen tij in mijn dienst gedaan, het is ja, me dus er genoeg om. in mijn park, maar. Ach, als het voor je geen zwaar is. Nee, nee, goed, afgesproken. Hm? We nemen een taxi naar mijn huis. Oh. Of. Uh... Zullen we gaan lopen? Door het park, waar zijn me bijna. Het hm. is nog wel gelukt dat jullie ouders zo streng waren. Af en toe heb ik vanavond wel gedacht dat jullie het allemaal serieus bedoelden. Begon het zelfs een beetje griezelig te vinden. Nou, maar dan gaan we bij mij thuis een glaasje drinken voor de schrik. Ach, hadden we toch bijna de zelfgemaakte van boze wijn vergeten. <tied> U hebt geluisterd naar een moordlustig weerzien. Een hoorspel geschreven door Klaus Peter Wolf en vertaald door Marijke Maus. De rolverdeling. Martin Rood werd gespeeld door Olaf Wijnans. Pieter Enger, Peter Smits. Bernd Jäger was Hans Hoekman. Karin Wil, Maria Lindes. Jens Lange, Kees van Lier... En hun leraar Bolman, Bram van der Vlucht. Technische realisatie, Rens Spank en Ferry van Nimwegen. Regie, Hero Muller.